Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. Ja, wij zijn nog steeds wakker. Ja, nou, na dinsdag 2 april, de dag waarop Diederik naast mij zich heel erg kwaad heeft gemaakt... over de artiesten die meewerken aan het Koningslied. Breek me de bek niet over. <laughs> hey, we gaan het zo meteen nog even over hebben in, de, in het onderdeel Weten of Vergeten. Maar omdat we het gezellig willen houden, gaan we het daar nu even niet over hebben. We hebben wel een bezorgde vrachtwagenchauffeur die een heel erg verdrietige aanvoerder ook nog... Hebben we aan de lijn van de voetbalclub Veendam, we hadden het er net over. Ja, maar we beginnen met een Saoedische kastraker. Vanaf deze week mogen vrouwen in Saoedi-Arabië voor het eerst op de fiets stappen. Nog niet zonder begeleiding van een man, maar het is een begin. Emma Curvers van Sineville.nl, uh, die is onze vaste filmexpert. En zij sprak hierover met de eerste vrouw uit Saoedi-Arabië die een lange speelfilm heeft mogen maken. Die film gaat namelijk over een meisje uit Saoedi-Arabië dat een fiets wil. Emma, nacht. Goedenacht, hallo. Die maakse die heet Haifa Al-Mansour. Wat is dat precies voor een vrouw? Um, nou, dat is eigenlijk een... Uh, je zou zo zeggen uh, dat zij een hele ja, feministische militante dame is die, die zoiets aandurft. Maar uh, ik vond eigenlijk een hele rustige een aardige lieve vrouw... die uh, ook op een hele verstandige manier, uh, denk ik, met kleine stapjes uh, haar... Uh, haar strijd, uh, strijd. Ja, maar heeft ze, is het ze dapper geweest dat ze deze film heeft durven maken, of heeft ze gewoon de kans gekregen om dat te doen? Nee, het is zeker heel erg dapper. Ja, nee, ik vind het, ik, ik vind het echt zeker heel erg dapper. Je moet niet onderschatten uh, hoe daar in, in Saudi-Arabië naar, naar wordt gekeken. Um, nou ja, zoals gezegd, de vrouwen die fietsen, daar wordt, daar wordt nogal afkeurend naar gekeken. En een vrouw die een film maakt, nou, daarmee is ze ook de eerste. Dus op het moment dat zij daarmee begon, heeft ze daar zeker wel kritiek op gehad. En ze is ook niet, uh, het is ook niet eenvoudig geweest voor haar om die productie te draaien. Hm. Want als, als regisseur moest ze natuurlijk in het openbaar ook uh, vrij... Uh, ja, bescheiden uh, uh, zich opstellen, bijvoorbeeld uh, in een busje, uh, via een walkie-talkie uh, aanwijzingen geven, dat soort dingen. Uh, wat anders dan, ja, dan, dan wordt dat niet uh, op prijs gesteld. Ja, en uiteindelijk is daar dus een film uitgekomen. Uh, waar gaat die film precies over? Uh, nou ja, die is helemaal on-topic eigenlijk. Dus het is heel apart dat het nieuws uh, van dat fietsen net vandaag naar buiten komt. watja gaat uh, over watja een meisje uh, van tien jaar die in een buitenwijk van Riyadh woont. Um, en dat meisje wil heel graag een groene fiets hebben. En ze wil zelf het geld bijbrengen voor die fiets ook nog een keer. Dus dat is ook nog wel heel ondernemend. En um, haar omgeving, dus haar uh, lerares en haar moeder, die, die zien daar helemaal niets in. En uh, ja, een meisje wil het toch? Ja. En uh, dan, dan lijkt het misschien ook omdat dit nieuws nu is dat ze dus wel onder begeleiding mogen fietsen dat het fiets ook een soort symbool is in Saoedi-Arabië... van misschien de vrijheid die die vrouwen wel willen hebben... en nu dus ook langzaam misschien een klein beetje krijgen. Ja, dat, dat is het natuurlijk ook wel. Dus niet voor niks denk ik dat uh, Alman Soer dit thema heeft gekozen... Uh, voor haar eerste film... Um, dit is de eerste film van een vrouw die, die ook nou ja, hier uitgebracht wordt. En ze krijgt meteen die kans om, uh, om daarmee ook iets te zeggen over, over vrouwen in Saudi-Arabië. Hoe, hoe is die film daar dan ontvangen? Um, ja, daar, daar is ze zelf uh, uh, um, nog vrij mysterieus over. Sommige mensen vinden het heel, heel leuk... Uh, uh, andere, ja, vooral vrouwen natuurlijk, die, die zeggen van dit is geweldig wat je doet, um, maar hij kan niet zomaar vertoond worden hoor, als ik me niet um, Het is geen blockbuster. Ik denk, ik denk niet dat het een blockbuster uh, is, nee. Maar ja, ik, ik, ik durf niet te zeggen, zij, zij is vooral zelf helemaal niet negatief uh, over haar land, dus als daar heel negatieve reacties op zou zijn, zou ze denk ik ook niet zeggen. Ze is heel voorzichtig in de manier waarop ze uh, over haar land spreekt. Want ze houdt ook heel erg van Saudi-Arabië. En dat, dat wil ze ook laten blijken. En dat ja. lijkt ook heel erg de film. Ja, die voorzichtigheid die lijkt me inderdaad ook wel gepast. Want als wij bijvoorbeeld horen dat de hoofdrol speelt... het zelf ook niet makkelijk heeft... omdat de familie eigenlijk helemaal niet wilde dat ze in die film zou spelen... Nou, dan begrijpen we eigenlijk wel dat het een hele netelige situatie is... voor alle betrokkenen, toch? Ja, zeker. En, en zij, gaat eigenlijk, ja, zij gaat daar om een hele... Uh, Hele bijzondere manier mee om. Ze, ze, ze, ze houdt van het land en, en ze, wil, ze wil mensen niet voor het hoofd stoten, maar gewoon juist met haar, op haar eigen manier, op een voorzichtige manier, daarin kleine kleine veranderingen aanbrengen. En dat, dat is natuurlijk een hele mooie stap uh, met een film over dit onderwerp. Ja, het, een prachtig onderwerp, een prachtige aanleiding, een prachtig verhaal van die vrouw. Is het nou uiteindelijk dan ook een beetje een goede film geworden? Um, ja, ik, ik, ik vond het de film vooral interessant. Je moest erg lang ja. over nadenken, want dit, dit was nee. een beetje pijnlijk. Ja, was een beetje een pijnlijk moment. Nee, <laughs> nou, ik, ik, ik vond het sowieso, vond ik het de moeite waard om deze film te zien vanwege zijn onderwerp, vanwege de context waar die vandaan komt. Um, en het is niet uh, de mooiste film die ik dit jaar gezien heb, daar, daar kan ik eerlijk over zijn. Maar ik vind het wel heel erg bijzonder om een inkijkje te krijgen op deze manier in die cultuur. En um, daarom vind ik hem zeker de moeite waard. Ja. Nou, dan gaan we hem kijken, want op 16 mei komt hij uit, de film van Aïva al -Mansur. Jij hebt alvast met haar gesproken. Emma Curves, bedankt voor je verhaal. Ja, geen dank. En uh, dat terwijl er echt naast me, een um, centimeter of dertig naast me, een gitaar gestemd wordt. maken we dat ook een keer mee. Ja, ik dacht, ik wacht even tot Emma uitgesproken Laat is. Gaat even onze mond houden? Oh, hij is oh, gestemd, jammer. Uit ongeveer. Stemd. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, doe maar. Het, het, het kan altijd beter. Het was de gitaar en het is de stem van Jorik van Noorden, waar we naar luisteren. Hij is de gast vandaag bij Nog Steeds Wakker. Waar we volgens mij trouwens het mysterie rond de 65 jarige in bejaardenhuis hebben opgelost. We gaan het zo meteen horen in het nieuwsmenuutje. Dat is over een minuut of 22. Maar <laughs> eerst... Zo. Ja, zo, heel gedetailleerd. Met, nou ja, ja, sorry, het is nu 8 minuten ja, over drie. Ja, het is meestal om half vier, dus, ja, dus ja. over 22 ja, minuten. Ja, te... dus, waarom zou je in de nacht niet punctueel kunnen zijn? En we bellen met de Angelo Seintje. Hij is, uh, of was aanvoerder van nou ja, uh, Vindam, de later. voetbalclub. Hij dat is doen we allemaal nog steeds later. trots aanvoerder van die ploeg. Um, u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1, ik zei het net, en dat doet u waarschijnlijk omdat u, net als wij, nog geen oog hebt dichtgedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 2 april 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen... wat we over een week nog willen weten of wat we eigenlijk wel mogen vergeten. En vandaag is Jorik van Noorden, ik zei het net, in de studio bij ons... en hij doet dus ook mee aan Weten of Vergeten. Ja, daar kun je niet onderuit, Jorik. Nee, dat, is echt, uh, dat, is nee dat gaan we doen. Dus laat ik eens beginnen met de vraag, omdat het over de dag die geweest is gaat. Wat heb je eigenlijk gedaan vandaag? Wat ik vandaag gedaan heb? Uh, ja, ik heb net een heel druk weekend gehad. Ik was jarig en had dus allerlei feesten en, en, en Pasen. En mijn verjaardag met familie, met vrienden. Dus vandaag was eigenlijk een soort dag. Eigenlijk bedoeld om gewoon heel rustig weer even aan de slag te gaan. mijn mails te checken, te beantwoorden. Uh, nog verjaardagswensen te beantwoorden. Tijd genoeg om ook het nieuws te checken dus. Nou, dat is eigenlijk niet zo van gekomen. Maar ik check het altijd wel. Dus ik heb wel de koppen gezien, denk ik. Ah, dan weet je waarschijnlijk wel genoeg. In ieder geval genoeg om met ons te bepalen. Ik zou zeggen, ja. luister mee. Dan gaan we langzaam langs de onderwerp. Ja, nog een kleine maand. En dan is het zover. Prins Pils, die wordt dan koning. En dus zijn de voorbereidingen in gang. In mijn droom kunnen we vliegen. Leven we zonder zorgen. Zijn we de beste. Verleggen we onze grenzen. Komen we hoger. Houden we vast aan wie we zijn. En mogen we op maandag gewoon weer werken. In mijn droom... Durven we te dromen. Met onze ogen open. Wat is jouw droom voor ons land? Schrijf mee aan het Koningslied. Ga naar de website of download de app. Nou, dat is al een prachtige aankondiging. Vanmorgen werd bekend dat Daphne Dekkers, Guus Meeuwers, Thomas Akda, Paul de Munnik uh, en nog veel anderen... de uiteindelijke tekst zullen gaan bepalen... Uh, muzikaal wordt het geel gecoördineerd door John Eubank en Radio 2. Uh, die regelt de inbreng van de artiesten zoals Edcilia Romley, Gren Glennis Grace. En uh, het wordt dus een nummer om nooit te vergeten. Tenminste, dat is de vraag. Wordt het een nummer om, om nooit te vergeten? Of uh, moeten we het het, het wordt om... een nummer om snel te vergeten. <laughs> snel te vergeten? <laughs> ja, zeker. Vreselijk. <laughs> en ja, Jim, ja, je geen fan van Jim Bakker? Ja, wat ik ook al gehoord heb van John Eubank, dat is echt vreselijk. Oh, ik kan het niet meer met je eens zijn, ja het, is echt zo, ja, het heeft zo'n slijm gehad altijd. Het is zo vreselijk. Ja. Het is echt zo'n kwal. En we moeten dit met z'n allen gaan zingen, hè, ook. Ja, nee, dat, ik ga niet meedoen. Maar, ja, laat ik, Het zijn toch gewoon uiteindelijk Guus Meeuwers, Akda en de Munnik. Dat zijn toch gewoon artiesten die, die het grootste gedeelte van Nederland... erg waarderen, of in ieder geval niet haten. En dat, je, je kan toch niet in een of ander obscuur beentje dat laten doen? Het moet toch van... Iedereen is zo groot mogelijk Wacht, zegt. Ja, maar, ja, maar volgens mij is, is in de totstandkoming er heel weinig uh, democratie geweest. Want John Newbank is opeens naar voren geschoven. Ik denk dat er wel veel andere componisten waren geweest die wat mij betreft met iets uh, leukers op de proppen waren gekomen. Maarten Veldhuis bijvoorbeeld. Ja, wat dacht je daarvan? Je hebt een bijen, ja. Ja, waarom niet? Die illustre Maarten Veldhuis. Hij heeft zijn sporen toch ook wel verdiend. Hij ja? gaat zometeen weer met jou spelen. Maar hij mag dus niet meedoen nee. met John Eubank en zijn konuiten. En volgens mij zijn we er wel over uit. Ik zou hier ja. nog echt toch even uren over door willen zagen hoor. <laughs> nou, het want dit is echt heel erg, namelijk. Moet je eens Radio 2 aanzetten. En dan krijg je allerlei wensen van mensen: een soort Sinterklaas-achtige termen krijg je dan. Voor, of uh, gedichtjes krijg je dan. Je bedoelt de gerespecteerde collega's van Radio 2. Nou, de, nee, op Radio 2, als je ochtends daar krijg je een overzichtje te horen. Met, met een soort van berichten die mensen dan hebben ingesproken voor de koning. Want, want ja, die man die heeft al zo ontzettend veel voor ons gedaan. Ja, ik, ik, ik wil hier echt niet uh, ongelooflijk haardragend klinken, maar het is toch behoorlijk om... Uh... Ja. ja, ik moet hier maar uitkijken. Ik weet wat jij gaat zeggen, Diederik, of we dit weten of we het vergeten. Maar ik wil het ook nog even aan Jork voorleggen voor de administratie. Het koningslied, weten of vergeten? Vergeten. Vergeet me Gelukkig maar. Een maand geleden <laughs> kondigde Sascha de Boer aan afscheid aan bij het Achterhuisjournaal. Uh, Vandaag werd bekend dat haar opvolgster luisterde naar de naam Annegien Steenhuizen. En die is natuurlijk hartstikke blij. Ja, het achtuurjournaal. Dat is natuurlijk waar je ook mee bent opgegroeid. En ik had op mijn twaalfde echt nooit gedacht dat ik zelf een keer het achtuurjournaal zou presenteren. Maar het is toch wel, ja, ik, ik zeg de hele tijd een mooie kans, maar misschien is dat, is dat nog te min om het zo te noemen. Maar het, ja, het is fantastisch dat ik dit mag gaan doen. Dus eerst was het uh, ieder uur een nieuw journaal en uh, snel, snel uh, inlezen en verdiepen in je onderwerpen. En nu heb je gewoon een hele dag om aan die ene diamant te werken. Ja, het is ja. fantastisch. Klinkt mooi, maar is, is Anagien ook een diamant of is ze een passant? Wordt ze de harmonies van de 21e eeuw of zijn we haar zo weer vergeten? Uh, ja, het is moeilijk te zeggen, maar als ik op de eerste indruk moet afgaan vergeten. Ik kan wel ja? uitleggen waarom. Maar uh, als ik er zo hoor praten, dan vind ik het niet de juiste stem voor het journaal. Vind ik het te populair doen. En wat mij betreft moeten nieuwslezers bij de NOS heel wel bespraakt en bijna ouderwets Nederlands spreken. Want de publieke omroep die moet ook educatief zijn. En ik hou echt van die oude stemmen als je luistert naar het Polygoonsjournaal en zo. Dat maar dan kunnen kan... wij onze spullen wel pakken, hè? want wij zitten heel populair te doen hier. Wij ja, maar, ja in, maar dit is een programma en niet het NOS-journaal. Nee, oké. Okay. Nee, ik hoorde je... het al. je zit in uh, team uh, Kersenboom. Wat is van Astrid Kersenboom, de andere grote kandidaat die vaak genoemd werd. Oh liefde. is het zo? Ja, het was, het was op een gegeven moment. Astrid, Astrid Kersen... werd vaak genoemd? Ja, ja als ik, ik vond het Kersenboom. jammer dat het journaal afgelopen jaar moest populariseren, zeg maar qua maar, format en zo. Je zegt wel vergeten, maar hoe oh, je het nou went of keert, zij zit daar gewoon vier keer in de week, drie vier keer in de week, om ja. acht uur tot half negen op een van de best Ik, ik spreek inderdaad simpelweg een hoop uit. Okay. Mijn hoop dat we het gaan vergeten, maar dat is echt alleen gebaseerd op een eerste indruk. Misschien ja. praat ze wel heel goed bij het journaal. En Rob Trip wel goed? Uh, ja, die kan het wel. Okay. Ja. Nou, ja. Vanmorgen heel vroeg, toen begon de dag met sombere cijfers. Eurostad telde ruim 19 miljoen werklozen in de eurozone. De werkloosheid was het laagst in Oostenrijk en Duitsland. Daar lag je rond de 5 procent. De arbeidsmarkt staat er het slechtst voor in Spanje en Griekenland. Daar zit meer dan een kwart van de beroepsbevolking zonder baan. In Nederland stond de werkloosheid volgens de definitie van Eurostad op 6,2 procent. Ja, nog nooit was de werkloosheid in de Eurolanden zo hoog. De negatieve cijfers blijven maar komen. Kunnen we dit ooit nog achter ons laten vergeten? Of blijft dit nog wel even doorsukkelen? Het zal nog wel even blijven doorsukkelen. Ja. En we moeten het ook zeker niet vergeten, maar we moeten het aanpakken. Word jij bij de groep werkloos eigenlijk? Ja, duidelijk. <Gelch 'n> <lacht> nee, ik ben, ja, ik ben zelf Z -Z -Z in... En als, uh, als, als muzikant. Oh, maar ja. het is dus eigenlijk heel grappig inderdaad. Want een paar jaar geleden leek dat dus een soort van heel uh, onzeker bestaan... waar je voor koos. Terwijl eigenlijk op dit moment het allemaal <lacht> nog wel meevalt. Dus als ik om me heen kijk, dan zijn er heel veel studies... die eigenlijk geen zekerheid bieden op het moment. Dus wat dat betreft uh, is, maar, het de, is het prima. Maar deze cijfers? weet je het vergeten? Ja, de ja, die cijfers. We ja, ik hoop dat we ze snel kunnen vergeten. Maar ik denk dat het nog wel even zal duren. Maar we moeten vooral optimistisch blijven en uh, pro-Europa. Dus, weten of vergeten? Weten. Wel weten. En ja, niet de kop in het zand steken. <laughs> Jeetje, wel bespraakt. Uh, je vond dat de uh, presentatoren van uh, het NOS-journaal dat moesten zijn. Het 8 uur journaal Maar zelf ben je het ook zeker, zeg. Het zijn one-liners die je geeft. Nou, dankjewel. Ongelooflijk. Uh, ja, niet alleen een troubadour, maar echt ook een heraut, zou je zeggen. Uh, we zijn eruit. Van dinsdag 2 april onthouden we in ieder geval dat de vaderlandse eer gered zal moeten worden door Daphne Dekkers. Oh nee, dat, verge dat vergeten we. Zo snel mogelijk. Uh, Anarchien is de nieuwe Sasha, Dat vergeten we ook. En Duitsland werkt en Spanje niet. Dat onthouden we voorlopig nog wel even. En Jorik, we hebben genoeg met je gepraat. We willen heel graag weer muziek van je horen. Is hier goed gestemd trouwens? Ik denk het wel. Hij hoort een klein beetje. Ja. Met een app op de, op de telefoon. Die dingen, die kunnen alles. Vroeger, ja, vroeger moest je het ja. op je gehoor doen. Nou, ik of... weet nog wel. Ik zat, deed dat vroeger bij mijn computer. En dat was dan toch wel heel erg hip dat je zo je gitaar kon stemmen. Maar inderdaad, tegenwoordig gebeurt dat allemaal netjes met, met de iPhone. Uh, het is 16 over 3, u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Zoals elke week hebben wij een muzikale gast. En van deze week, vandaag dus, zijn we ontzettend blij dat Jorik van Noorden bij ons de gast is. Hij was de zanger van de hype, hij doet het tegenwoordig in zijn eentje. Of nou ja, niet helemaal in zijn eentje, want hij heeft Maarten bij zich. En die zal op nu en dan op de gezette tijden de tweede stem bijzetten. Jorik van Noorden, live bij Radio Dankjewel. 1. Dankjewel. Spannend moment. Ook een nummer wat vandaag is afgekomen. There's no love that stands to reason. With my eyes closed, your heart's exposed to me. I said to she, There's one love. Since days of your men do Explore the sheep Then I walked away When I should have stayed What a fool I was Why was I so blind What was on my mind? Such a bitter cost. Time to regret. Time to forget. Running from the love that binds. Running from the. a bitter fruit to eat when time cannot claim time cannot frame our tree i said to she every frame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 Running from the love that binds Live bij Radio 1 waren dat Maarten Veldhuis, want die is erbij, en Jorik van Noorden. Ze steken de duim naar elkaar op momenteel, dat kunt u zien via Radio 1.nl. Vers van de tekentafel. <laughs> dat nummer was inderdaad nog hartstikke vers. Via Radio 1.nl, daar kunt u de webcam zien, daar kunt u de heren ook volgen. En op diezelfde site kunt u morgen deze registraties natuurlijk ook terugluisteren, want ze zijn voor het eerst te horen geweest. Dus mocht u opnieuw willen horen, kan dat morgen. Op radio1.nl. Bij een nog steeds wakker hebben we een verslaggever van 17 jaar rondlopen. Echt zo'n mannetje, een beetje pubertje die zichzelf heel stoer vindt. Ja. ja een beetje. Nou, dat een... En hij ik probeert vind... altijd een beetje rock'n'roll dingen te doen. En hij leert iedere week iets voor ons. Die opdracht hem geven. Ga maar gewoon de wereld in. Leer maar iets. Deze week, wat denk je, Diederik? Ik laat je iedere week gokken. Wat gaat hij dit, deze week leren? Oh, heb jij het al gehoord? Ja. Um, nou, ik vind hem juist altijd heel bescheiden. Oh. Dus, um, nou, misschien dat hij deze week... Hij is 17, hè? Uh -huh. Uh, ik, ik hoop dat hij deze week eens een keer iets geks gedaan heeft. Zoals bijvoorbeeld uh, op een tandem fietsen. Britje. Britje? Ja, hij gaat leren Britje. Heel het. Nederland leefde de afgelopen dagen mee met het wel-NW en van SC Veendam. Maar ondanks verwoede pogingen van oud-verdette Henk de Haan... u kent hem van de wereld uit Door... zal de voetbalclub uit Groningen per direct ophouden te bestaan. Om vier uur vanmiddag verscheen de boodschap... kolonisten met tranen in onze ogen. Het is niet gelukt op het Twitter-account van de club. Voor spelers, staf en supporters een flinke dreun. En zo natuurlijk ook voor Angelo Seintje. Hij was de laatste aanvoerder van de Groningers. Angelo, nacht. Ja, hoe is het nu om te weten dat je definitief de laatste aanvoerder bent geweest van zo'n prachtige profclub? Ja, eigenlijk uh, zijn daar geen woorden voor. Uh, dus uh, ik heb het vandaag al meerdere keren verteld. Het is gewoon een groot verlies en uh, zo voelt het ook. Ja, want uh, uh, er werden nog verwoede pogingen gedaan om een definitief faillissement te ontwijken. He heb je er nog wel in geloofd dat dat nog, nou ja, zou kunnen helpen? Ja, dat zeker. Um, ik, ik had in ieder geval gehoopt dat er uh, beroep aangetekend kon worden, omdat we natuurlijk de afgelopen dagen heel veel reuring hadden. Met, uh, met, uh, en dan kwamen ook bedragen uh, tevoorschijn die uh, wel hoop gaven. Maar uh, achteraf bleek het toch iets minder rolvol te zijn dan, uh, dan de werkelijkheid. Ja, komt de klap dan nog harder aan als het zoveel liefde is geweest eigenlijk van de provincie Groningen... alle mensen daar om toch die club te laten bestaan dat het nu dan toch definitief voorbij is? Ja, de, de klap zou sowieso hard aankomen. Alleen uh, uh, je zag de afgelopen week gewoon dat, dat Vietnam gewoon gedragen werd... door niet alleen uh, Vietnam en Omstreken, maar ook gewoon door het hele land. Als je ziet dat... Uh, dat uh, meerdere sportclubs van, van zowel Eredivisie als, als Jupiler League uh, divisies uh, geld inzamelden voor de club. En, uh, en mensen van zowel uh, voetballiefhebbers en niet voetballiefhebbers dat ook uh, deden. Ja, dat, dat doet al wat met je. En dan is het uh, gewoon, uh, ja, gewoon een groot verlies. Ja, want het is niet de eerste profclub die uh, failliet gaat. Haarlem, RBC bijvoorbeeld. Maar toch heb ik ja, het gevoel ja. dat dit veel meer leefde... eigenlijk in bijna heel Nederland dan, dan met die andere ja, clubs. Wat, wat maakt Veendam dan zo speciaal ten opzichte van die clubs? Ja, waarschijnlijk gewoon de, de, uh, de, uh, dat cultgevoel dat En dat, uh, uh, de manier waarop Veendam uh, de afgelopen jaren zich uh, uh, als cultclub als heeft... Uh, is ge gemanifesteerd. En ja, goed, uh, de sympathie die de mensen ervoor hebben, dat, dat blijkt alweer. En hoe is het nou voor jou persoonlijk, hè? Want ik neem aan dat je dan ook voor je eigen carrière al wel weer verder kijkt. Ja, ja, ja. Nou goed, uh, dat, natuurlijk kijk ik voor mijn eigen carrière, dat zeg ik uh, heel eerlijk. En dat, dat, dat moet ook, want ik. Uh, ik heb ja, als het ware... Ja, je kan, ja precies. Ja, het zou kunnen, je bent dus, eigenlijk uh, ontslagen vandaag, kan ik me ook voorstellen. Ja, ja. ja precies. En dan, is het ook, uh, dan zou je ook verder moeten gaan. Maar oh, ja, om eerlijk gezegd uh, da Daar heb ik me vandaag niet zo mee bezig gehouden. Omdat ik gewoon... Uh, ja, het... het, het, het, het Min of meer nog het, het grote besef moet komen... Van dat ik uh, iets waar ik... Elf jaar met veel plezier heb gedaan... Mm -hmm. Dat deze club uh, niet meer kan doen. En... Uh, ik heb het vandaag ook eerder gemeld. Uh, met mijn kinderen die zijn daar hartstikke gek op en uh, ja. die, die, die zien mij graag hier in de buurt voetballen. Mm -hmm. ja, dat, dat lukt nou niet meer en, en, en dat gaat je niet in koude kleren zitten als je ziet dat je kinderen er ook een beetje verdrietig om zijn en, uh, en, uh, en alle mensen. Ja, dat, uh... Maar goed, ik, ik zou ook wel verder moeten en, uh, en ik, ik zou ook alweer een club vinden, mm -hmm. want nogmaals wij zijn maar passanten van de club. En, uh, ja, maar ja, als je er elf jaar hebt gespeeld, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het, uh, dat het ja, dan meer ben is dan alleen ben je, je baan. Ja. Dan, dan, dan ben je geen passant meer, inderdaad. Dat, nou, en dan is het ook zo dat jij uh, bijna standbeeld uh, bent die zo. Uh -huh. Maar goed, uh, uh, ja, het, het, het, het is gewoon heel lastig. Uh, uh, ik, maar ja, er zijn meerdere uh, mensen die uh, werkloos raken. Ja. En die moeten ook verder, en wij ook. Nou ja, en dat is inderdaad ook helaas de realiteit daar in de provincie Groningen ook vaak natuurlijk. Maar zo'n bedrijf als normaal gesproken een fabriek bij wijze van spreken over de kop gaat. Ja, dan uh, ontmoeten bijvoorbeeld de medewerkers elkaar de periode, daarna nog heel veel. Hebben jullie daar al plannen voor gemaakt? Hoe, wat gaan jullie de ja, komende tijd daar doen? Kom... Ik bedoel, het trainingsveld ligt er nog. Ja, het trainingsveld ligt er nog, maar je hebt gewoon spelers die gewoon van, uh, uit andere delen van, de land, van het land komen. En, en die zoeken natuurlijk in zo'n situatie zoeken zij ook een... Uh, hun familie en gezinnen op en dergelijke. Dus dat, dat, heb, dat heb je iets minder. Mm -hmm. en, en, en, uh, maar goed, uh, wij, uh, uh, wij treffen elkaar nog wel deze week. Want we hebben uh, jammer genoeg een afspraak met, uh, met de UWV. Uh, dan, uh, dan, dan zullen wij gewoon uh, elkaar dan even treffen. En misschien gaan we nog even gezellig wat eten. En uh, het op een uh, op een goede manier afsluiten. En dan uh, hopen dat, een, dat iedereen zich in een, een andere weg kan vinden. Je bent natuurlijk de afgelopen dagen alleen maar bezig geweest... met misschien toch nog een voortbestaan van Veendam. Weet je al wat je morgen gaat doen als je nu een, een, een, straks weer gaat slapen? Ja, dat weet ik wel. Ik heb, uh, ik heb mijn eigen sportmassagepraktijk. Nou, daar. Die, die, die moet ook gewoon draaien. En uh, ik heb mensen me morgenochtend gepland... om gewoon even bezig te zijn. En, uh, en ik ga... Uh, um, in de loop van de dag ga ik gewoon weer trainen. Ja, het gaat gewoon door. En uh, dan moet er een nieuwe club komen voor uh, Angelo Seintje. En natuurlijk eigenlijk alle spelers van S7 in Dam. Helaas gaat het niet meer lukken voor die club. Want uh, vandaag was het uh, definitief. De club houdt op te bestaan als profclub. Dankjewel, jammer Angelo. Genoeg. Ja, Ach, dank je. Ben je fan van Billy Preston? Blijf dan in ieder geval nog 4 minuten en 8 seconden luisteren... naar dit programma op Radio 1. Onze verslaggever Rens Gooseling is uh, 17 jaar... en elke week gaat hij voor ons op pad om iets te leren. En dan denk je, Rens gaat leren voetballen, rappen of blowen. Maar nee, deze week ging Rens langs bij de voorzitter... van een van de bridgeclubs van Utrecht, Karel Goosens. En die heeft natuurlijk een partner, want zo gaat het bij Bridge. En dat is uh, Anna Groot. Eén harten. Pas. Eens schoppen. Doublet. Pas. Eén sans. Drie harten. Pas. Pas. Het contract is drie harten door Anna te spelen. Een kaartspel uh, waarmee je, je speelt met een vaste partner. Dus je speelt altijd met dezelfde persoon tegen een ander koppel aan één tafel. En uh, het is de bedoeling dat je uh, door, een bied, door te bieden, en dat is een soort geheimtaal... Uh, ...waarmee je aan je partner probeert duidelijk te maken wat jij in je handen hebt... Uh, om daar op uiteindelijk een bot af te spreken van wij gaan zoveel slagen halen met, met die troef of zonder troef. En dat je dan probeert daar, dat zo goed mogelijk af te spelen. Okay. Karel, u, ja, je bent de voorzitter van de Bridge Club hier in Utrecht. Is het dan ook zo dat, dat er honderd rollators daar staan? <laughs> nee, drie maar. Ja, je hebt wel gelijk. De, de gemiddelde leeftijd van, van de mensen bij de club is, is, is vrij hoog. Maar ik denk dat dat ook komt omdat het een, een, een echt een buurtclub is. Een, een, een club met buurtkarakter. Dus de, ja, de, de wat oudere mensen uit de buurt, die, die, die komen daar naartoe. Het is misschien een beetje een lastige vraag. Mag ik vragen hoe oud jullie zijn? Ik ben 56. 59. Echte gamers zijn jullie. Ja, qua Britje zeker. Ja, ja. Er zijn heel veel termen in het spel. Kun je daar iets over vertellen? Nou, in het Brits heb je vier kleuren. Ja, je zou denken dat is onlogisch, want in de kaartspel zitten er maar twee. De klavers en de schoppen zijn zwart en de ruiten en de harten zijn rood. Maar iedere verschillende kaartsoort noemen wij een kleur. Dus klaveren is een kleur, ruiten, harten en schoppen. Waarom? Geen idee. Ja, dat is de terminologie. Jullie dachten, wij gaan er gewoon niet mee. Jazeker, ja, ja, ja. Het is fijn als je allemaal hetzelfde zegt, ja. Wat zijn nou belangrijke termen die ik als ik wil beginnen met, met spelen, die ik in ieder geval moet kennen? Het, het contract, de manche, slam. En één sans, wat betekent een sans? Sans wil zeggen, dat komt uit Frans, sans, zonder troef. Wat, wat is een troef eigenlijk? Een, een troef is een kaart die, die gooi je als je niet kunt bekennen. En je gooit, die gaat dan uh, over de. de, de ja, goed, hoe zeg je dat? Ja. ja, wat is een troef? Een soort joker die. Ja. Uh, die je kunt gooien. Hoe kan het dat al die oudjes dit nou zo goed kunnen? Ik heb geen idee. Ik weet niet. Ja, onze, onze ouders die speelden vroeger op zondagmiddag. weet je? Dan, dan kwamen de ouders bij elkaar. En, en uh, die, die, die gingen dan... Uh, die, ging, die gingen dan Britje. En, en, en ook, ook die hadden Britse avonden. En dan had je ook wel Britse clubs. Wij hebben het met de paplepel in, in, uh, binnengekregen. Ja. Het spelen. Nou, dat is ook apart. Uh, wij gaan het contract spelen. Dus de, het is twee schoppen. Diegene die het eerste... De Schoppen heeft genoemd. Die gaat het spelen ja, dat is de spelleider. Uh, dan komt de tegenpartij uit, de persoon die links van de spelleider zit. En die gooit een kaart op tafel. En dan komen de kaarten van, van Karel, van mijn partner, die, die komen open. Je legt eigenlijk een kaart op tafel. En ik leg de mijne leg ik neer. Zo, op tafel. En vanaf dit moment mag ik niks meer zeggen. Moet ik alleen maar doen wat mijn wat de spelleider, mijn maat, zegt. Dat is wel fijn, dan heb je je man een beetje... <laughs> ik vind het een heel lastig spel. <laughs> nou, dat, dat is het ook. Zeker, zeker om dat in een paar minuten uit te leggen. Maar misschien, want, want ik weet dat er binnenkort op televisie... bij Omroep Max, ja het zal ook Omroep Max niet zijn. Het is toch een spel voor ouderen. Dat er binnenkort een, een bridge cursus eh, wordt, wordt gegeven... Dus ik, ik weet niet precies op welke dag, maar er, er komt een, een wekelijkse bridgecursus van, van een paar minuten. Je per... wilt zeggen dat ik daar nou moet kijken. <laughs> nou, het, het, zou, het zou heel goed, echt heel leuk zijn, want het is, het is een fantastisch spel. Een mooie investering voor later voor jou. Nothing for nothing, Billy Preston. Jeetje, wat dat man een Afro. En wat, wat, wat weet Jorik van Noorden, die bij ons de gast is, die nu net de studio even uitzendt? Ontzettend veel van popmuziek. Hij wist zelfs te vertellen dat de laatste plaat waar het, uh, Billy Preston op meewerkte in 2006, net voor hij overleed, The Road to Eskanodi uh, is met JJ uh, Cale en Eric Letter. En verrekt dat het niet waar is, Wikipedia zegt dat het klopt. Ja, misschien heeft hij die zelf gemaakt, die Wikipedia. Dat zou wel kunnen, natuurlijk. <laughs> uh, we worden even bijgepraat over uh, al het nieuws in de nacht. Het nieuwsminuutje door Annet Gruts. Het aantal 65-jarigen in bejaardentehuizen neemt toe, maar mensen gaan niet steeds jonger naar zo'n instelling. Het aantal 65-jarigen groeit omdat het om mensen gaat die hun hele leven lang al in een instelling zitten. Het gaat dus niet om nieuwe bejaarden die in een verzorgingstehuis gaan wonen, maar om mensen die al lang hulp nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een handicap of omdat ze moeten revalideren. Vier mensen worden aangeklaagd voor doodslag... na de brand in de discotheek in Brazilië in januari. De verdachten zijn twee eigenaren van de discotheek... en twee leden van de band die optrad op het moment van de brand. Ze staken vuurwerk af tijdens hun optreden, wat de brand veroorzaakte. De brand kostte aan 241 mensen het leven. Koninklijk Theater Carré in Amsterdam viert vanavond alsnog zijn 125-jarig jubileum. Het feest was aanvankelijk op 3 december, maar die avond werd op het laatste moment afgelast door de plotselinge dood van acteur Jeroen Willems. De acteur was een van de twintig artiesten die in Carré zouden optreden tijdens de voorstelling. Tijdens de repetities kreeg hij een hartstilstand. Koningin Beatrix is vanavond ook van de partij. En tot zover. Het nieuwsminuutje. En uh, maandagavond opende de SP hun meldpunt misstanden wegvervoer. Vrachtwagenchauffeurs konden hun klachten de hele maand april op een website zetten. Ja, Collectief de Juiste Weg, die is blij met dit meldpunt. Wij spreken met Klaas de Waard, de voorzitter van Collectief de Juiste Weg. Goedenacht. Ja, goedemorgen. U spreekt met uh, de weg. Ja, en uh, wat voor misstanden zijn er eigenlijk in dat uh, wegvervoer? Heel veel. Als we dus nu kijken dat wij dus in de EU hebben wij dus afgesproken dat we dus een cabotage-regelgeving hebben. Mm -hmm. En die moet al ingevoerd zijn in de Nederlandse wetgeving vanaf 14 mei 2010. En wat en houdt het dat precies in? Dat, dus een, uh, dat is een buitenlandse vrachtwagen, dat zijn meerendeels uit het oosten van Europa vandaan. Mm -hmm. Dat je die dus drie ritten mag doen in Nederland in zeven dagen. Ja. In, intern dus, hè, in het binnenland Nederland. Alle landen in Europa hebben het ingevoerd... Behalve Nederland. Dit kost de Nederlandse staat ontzettend veel geld. Maar ook nog eens een keer dat heel veel Nederlandse chauffeurs... in hun baan kwijt zijn geraakt. Ja. Vanwege de goedkope arbeidskracht. Daar is de van vandaan, want er wordt niet gecontroleerd. Maar ik, ik versprak me net een beetje, hè? want eh, in april konden ze niet... maar kunnen ze natuurlijk die klachten in gaan, uh, gaan dienen. Wat voor klachten verwacht je? Heel veel. Want als je dus gaat want wij hebben daar zelf bij ons natuurlijk... Op organisatie hebben we ook heel veel klachten die hierover binnenkomen. De SP die hebben we hier al uh, verschillende jaren over geïnformeerd. Want Nederland is op dat gebied geworden binnen Europa een vrijstaat. Ja, maar wat voor klachten dan? Klachten dat ze dus de baan kwijtraken, de prijs erg laag zijn. Uh, zodoende dat het dus regent faillissementen in het wegtransport. Uh -huh. Dat is natuurlijk niet goed voor onze economie. Er worden geen afdrachtige loonheffingen gedaan, geen afdrachtige pensioenen, geen motoruitdagen belasting betaald. Wij schatten dat er verder vandaan dat dit Nederlands staat al een miljard euro per jaar kost. En dan heb ik het nog niet eens over alle toeleveringsbedrijven in het wegtransport die ook weer hun baan ja. verliezen enzovoort. Dus ik, uh, we door. ik hoor dit nu allemaal zo aan en dan denk ik als leuk nadig zo'n meldpunt nu van de SP, maar het is al ontzettend laat. Ja, zeker, want wij hebben er al uh, vanaf uh, drie jaar lang waarschuwen bij. Nee, ik, ik bedoel ook meer, is het niet gewoon al te laat misschien... om dit nu nog allemaal te willen veranderen? Die regelgeving die ligt vast. Uh, Nederland, u zegt het net, is het enige land... waar buitenlandse chauffeurs onbeperkt eigenlijk mogen rijden. Het, uh, het, het, het lijkt erop alsof, uh, uh, alsof het eigenlijk nou, alleen nog maar slechter kan gaan met het wegvervoer. Of heeft u nog wel de hoop dat het weer aan kan trekken? Ja, ze is zeker. Maar wat heeft de overheid gedaan... aan het punt van bezuinigingen vandaan? Want onze controlerende instantie, dat is de ILT... Mm -hmm. die had 300 wegcontroleurs. Dat hebben ze teruggebracht naar 20. Maar die kunnen het nooit controleren, dat bestaat niet. Nee, nee dus eigenlijk, dus eigenlijk is het een vrije plek geworden. Ja, nee, dus het is een vrije plek geworden. Maar uh, zijn er nog andere redenen dan alleen de Oost-Europese arbeiders... die het werk van jullie overnemen? Ja, er zijn nog verschillende redenen voor aan te voeren. Daardoor zijn de cao's in het wegtransport ook bijzonder laag. Mm -hmm. Want de chauffeurs die worden momenteel 15% minder per uur betaald als bijvoorbeeld een steekbuschauffeur. Yeah. Om dus de concurrentie te kunnen aangaan. Ja, het is uh, langzamerhand een hopeloze zaak. Ja, maar, als, maar laten we eerlijk zijn. Als ze die concurrentie aan willen gaan met bijvoorbeeld uh, de Oost-Europese bedrijven... of, uh, corrigeer me als ik geen gelijk heb hoor... maar dan moeten natuurlijk ook de prijzen omlaag. Ja, maar het zijn over het algemeen zelfs Nederlandse transportbedrijven... die gedwongen worden om Oost-Europese chauffeurs in dienst te nemen... via portbusconstructies. Ja, zit daar dan het pijnpunt volgens u? Ja, zeer zeker. Ah, ah. En, maar dit gebeurt niet alleen in Nederland, hoor. dit gebeurt momenteel over heel Europa. En het water op het laatste punt, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat Nederland, dit was de trots, de vervoerssector, dat we die allemaal kwijtraken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik eh, heb volgens mij het idee dat u alleen al uh, het halve meldpunt kan vullen met klachten voor uh, de SP. Het zal wel stormlopen daar, denk ik, of niet? Ja, zeer zeker, want uh, de onrust onder de chauffeurs begint langzamerhand gigantische vormen aan te nemen. En uh, waar gaan de ritjes vandaag naartoe voor u? Voor mij gaan ze nergens naartoe, want ik ga dadelijk naar kantoor. Ah, ah oké. Okay. Dus uh, u doet de planning, begrijp ik. Nee, ik ben de voorzitter van de brandstoforganisatie De Verre, de tweede grote organisatie in Nederland. Oh, ik, ik, had, ik, had de, ik had de indruk dat u dan zelf ook af en toe nog wel eens een ritje deed, maar dat, dat zit er niet in dan? Nee, niet meer, want de, ja, wij hebben 1300 transportbedrijven als lid... En daar wordt het wat lastig om zelf naar te Dan uh, begrijp ik dat u inderdaad uw 1300 die <laughs> <thuis laughs> achter, <het>, uh, <laughs> <laughs> achter het bureau uh, heel erg nodig heeft. Succes dan met werken vandaag. Ja. Ja. Dus en, ik kan heel goed begrijpen wat er op de werkvloer uh, gebeurt. U, u vertegenwoordigt ze met verven en daarvoor danken we u. Uh, meneer de Waard, dank u wel. Ja hoor. Ja, we zijn ook veel van onze luisteraars anders zijn natuurlijk. Zeker, uh, zijn natuurlijk zeker. Truckers, vrachtwagenchauffeurs, dus die zullen dit uh, ook uh, oplettend, ja. Oh ja, oplettend hebben gevolgd. Het is uh, inmiddels uh, bijna kwart voor vier. Bij ons nog steeds de gast Jorik van Noorden. We hebben al net al gezegd, vroegere zanger van The Hype, een band uit ja. Haarlem. En uh, ja, die ambities van die band, of de, de doelen die jullie stelden, waren niet meer helemaal gelijk. Maar met welke gedachten zijn jullie eigenlijk ooit die band begonnen? Wat wilden jullie toen bereiken? Um... We begonnen eigenlijk op de middelbare school en um, ja, de doelen die werden eigenlijk steeds ver, ja, weerlegd, weer legt. Uh er -huh. was steeds weer een hoger doel, steeds korte termijn doelen. En het hogere doel was natuurlijk uh, ja, zoveel mogelijk spelen en bekend de, mee worden. De grootste en, band ter wereld worden. Ja, het wijzen van. <laughs> ja, ja, ja. Zoals elke band die begint denk ik. Ja, dat nee. is dat, zijn die doelen nu dan veranderd? Kun je nu realistischer naar kijken misschien? Oh ja, ja ik bedoel, toen waren we gewoon middelbare school. Dus ja, ik, ik heb nu hele andere doelen. Ja. wat dan? Nou ja, kijk, soms dan hoor je ook artiesten wel over. Ja, en, uh, we gaan naar, naar Frankrijk en naar België en naar Amerika. Uh, ik heb zelf zoiets van, nou, heb je dat wel e gedaan eerst maar eens met... Nederland. Maar heb je dat wel ja. gedaan met de hype? Buitenland? Ja, we hebben wel gespeeld in het buitenland, weet je wel, maar... Ik heb zoiets van, nou, het zou wel heel mooi zijn als je Nederland gewoon iets op de rails ja. hebt. En wat ik heel intrigerend vond, de hype, die had, die had op een gegeven moment, was, als je zit je in, in, in een lift omhoog, dan word je opgepakt door verschillende muziekstations, als ja. talent, eh, maar daarna de volgende stap zetten, dat is voor heel veel bands heel erg moeilijk. Mm -hmm. Go Back to the Zoo heeft het bijvoorbeeld wel heel erg goed gedaan. Dan weer ja. net wel. Kensington is het nu misschien aan het doen. Ja. Er komen heel veel bandjes die hebben dan één hit. Dan hoor je ook echt van, ja, dat, dat kan wel gedraaid worden. Moses en de Firstborn. Bijvoorbeeld dit jaar bij ons langsgegeven. Wat voor tip als, kan je ze geven om misschien nog wel juist dat extra stapje te zetten... dat misschien met de hype net niet gelukt is? Ik denk dat je altijd een stap vooruit moet denken. Dus als je één heel goed nummer hebt... zorg dan eigenlijk dat je ook al die tweede hebt voor je die eerste uitbrengt. Ik moet nog een smerige hits hebben. Nou ja, of niet smerig, maar of niet moet smerig goed. te zijn, maar wel, wel gewoon een single of zo. Ja, het gaat toch tegenwoordig heel erg om, om liedjes, losse uh -huh. tracks, weet je wel. Ik, ik zelf ben heel erg ook een, een albumliefhebber en een daar heel ouderwets in. Maar ik bedoel, ja, dat, dat is niet meer hoe, hoe de, de markt is of zo. Nou ja, en dan heb je die, die hype, letterlijk ja. eigenlijk, heb je gehad. Je hebt een, een band gehad voor dan, begrijp ik, een jaar of zeven. Ja. Waarschijnlijk. Nou ja, ja, jaar, uh, ja precies. Ook uh, vrienden die je natuurlijk in die band uh, uiteindelijk wat minder ziet nu en waarschijnlijk mm -hmm. alleen uh, zit. Um, hoe stel je je ambities daarop bij? Je bent 27 geworden, rock and ja. roll leeftijd. Ja, ja, dat is het harde... laatste jaar. Hè? Ja. Dus <laughs> nog, nog één goed album maken. Ja, nou laten we het niet hopen. Ja, ik, zeg, ik zeg het wel eens tegen mijn vriendin hoor. Als ik 27 word, dan, dan, dan blijf ik erin. Uh, wel, ja, dat is, dat is toch een leeftijd waar je ook eigenlijk ook dat het wel ja, klaar het, mag zijn? Ja, daar heb ik nog helemaal niks van. Nee, maar het ja, doelen, uh, ja, Mijn eerste reactie eigenlijk op het stoppen van de hype was eigenlijk gewoon meteen aan de slag. En, uh, je hè, was volgens mij aan de slag dan toch? Je voelt het er iets aankomen ja je, voelt, je ja, je voelt zoiets ook wel. Zijn aankomen. anderen ook allemaal in de muziek gebleven? Uh, ja en nee. Uh, Jeroen, de gitarist, die studeert weer. Die is een master gaan doen met een schakeljaar. En die speelt gewoon muziek ernaast uh, nog. Ook soms met mij, ook soms met uh, andere ja. jongens. Dan een, een vraag aan, uh, aan Maarten. Je, je hebt ook de hype meegemaakt. Is uh, Jork de meest getalenteerde van uh, allemaal? Gaat die het verste in schoppen schop alleen? Uh, nou, uh, ik vond dat Dennis is de toetsenist is. Uh -huh. En dat vind ik ook een hele getalenteerde jongen. Okay. En die zit nu, uh, die zit nog steeds in de muziek. Oké. Okay. Toch? Ja, die gaat wel door. Ja, ja Koen en Dennis die blijven in de muziek. Ja. Wel andere soorten muziek, maar. Ja, er was een, een licht meningsverschil over <laughs> welke richting. Ah, kijk. Dat <laughs> ja, zo... oké, okay, dus dat, was toch ook, dat speelde dan toch ook wel mee. En met welke, met welke oren denk je dat zij nu naar jouw uh, muziek luisteren? Ik denk dat ze slapen. <laughs> nou ja, zelfs ja, luisteren morgenochtend even terug naar radio1.nl. En dan ja. luisteren ze jouw muziek terug. Mm -hmm. Wat hoop je dat zij erin horen? Jouw oude kompanen. Oh, ik, ja, ik denk dat ze... Dat, dat ze gewoon horen en ik hoop dat ze dan denken oh dat zijn leuke nieuwe songs uh, Ze klinken nog heel vers maar we zijn benieuwd wat hij hiermee gaat doen en ik denk ook dat ze ook blij zijn dat ze zelf iets anders doen dat we dat allemaal zijn mm -hmm. ik moet wel echt zeggen het is gloedje Er liggen je echt mappen en uitgeprinte ja. teksten en uh, het is allemaal netjes ja, Het is allemaal een beetje een primeur dus ik hoop ja. dat jullie het oké okay vinden wat we doen Ja, nee, absoluut nee, het is nee, het allemaal leuk, heel ja. ruw en spontaan en... er werd ook al gebeld de mensen die het echt leuk vonden ja ik hoorde dat iemand ja. gebeld ja, te gek dat iemand de moeite daarvoor neemt dat, ja, nou, dat kan altijd. Hè? Dat is 0801121. Hoeft u Laat niet op onze radio weten. Ja, nee, maar dat kan altijd. Er zit altijd iemand klaar om eventjes uh, om ja. even de complimenten op te nemen, want we willen geen klachten. Dat vind ik niet. Dat vind ik zou, zou ik ja, zijn er zijn altijd... er al klachten op ja, de inderdaad. Nee, we, zouden, we vinden het echt over, over Wat leuk. ik zei over die nieuwe NOS-presentatrice, uh, ook, nee, ook zelfs daarover. Zelfs dat nee. niet. We nee, nee, nee, nee. Nee. Uh, wel een klacht overigens van mijn regisseur nu dat je nu naar je hoek moet ja. op te gaan spelen. Dus het uh, schiet niet op, ja. Dat is allemaal te volgen. Het is te gezellig hier. Het is inderdaad, ja, we keuvelen een beetje door. Ja, het is een soort pyjama-party, dit, dit programma toch. Het is 13 minuten voor vier en uh, hier is Jorik van Orden live bij Radio 1. Nog een keer bij Nog Steeds Wakker.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 At least I'm still around You and I was strumming our guitars Playing clubs in a rock and roll band Dreaming up songs for a nickel and a dime When things ran out of hand Manager said The heart's rolled up, then it's a free fall down. Ships wreck on the ocean floor, but at least I'm still around. Hey! clear for all to see never let go of the fleeting spirit as our minds roam and free as I lose my one less buck find me stranded on my luck no danger in the way you fall it's in the way you land it's a hard road up then it's a free fall down I'm evolution miracle, but at least I'm still around It's a hard rolled up, then it's a free fall down I'm evolution's miracle, but at least I'm still around ja, het vierde nummer mogen we tenminste ook klappen en dat mogen we ook laten merken. Hard Road Up Free Fall Down. <lacht> ja, ontzettend leuk. Jorik van Noorden heet hij. En Noorden, dat schrijf je er met 1O. En uh, Jorik met CK. Ga even vervolgen op Twitter of zo. Dan kun je echt even alles van hem horen. En alles helemaal nieuw en eigenlijk net geprobeerd. Dus eigenlijk moet je schandalig succesvol worden. Dan kunnen wij stoer vertellen dat het de allereerste keer hier bij ons was. Want uh, eigenlijk uh, gaan al deze nummers komende zomer opgenomen worden. De ja. opnames beginnen in juni. En na de zomer ga ik het afmaken. Samen met Excelsior producer Frans Hagenaars. Kijs, en, dan, ja. en dan ga je de wereld veroveren en dan kunnen wij zeggen... wij wisten het ja, allemaal. En dan hebben we wereldvrede. Ja. <laughs> Dank je wel dat je er was. We ze we het nog... over de Nederlandse handbalploeg. Ja. hebben dan maar. Dat vind ik op zich wel een, uh, ja, een leuke combinatie daarmee. Maar alhoewel, ze hebben verloren met 28-24 vanavond van Oekraïne. Het team probeert zich momenteel te kwalificeren voor het EK. Maar dat toernooi lijkt ver weg. Bondscoach van, het handbal, van de handbalman is Mark Smetsch. Goedenacht. Goedenacht. Hoe ging het vanavond? Nou, ik ging uh, ja, eigenlijk niet, uh, niet slecht. In de eerste uh, ja, blijven heel goed bij, uh, bij Oekraïne. En eigenlijk vijf minuten voor de rust uh, ja, is er even een, een slechte fase door te houden. Fouten maken bij Oekraïne en dan eigenlijk uitloopt naar een verschil uh, van 16-10 bij de rust. Mm -hmm. En uh, ja, dat was een klein gaatje, maar dat, uh, in de tweede helft komen we weer een aantal keer terug te drie doelpunten. En dan zijn we toch weer. Ja, een paar kleine, kleine dingetjes die, uh, die ons de dag om, uh, om doen. Om uh, Uiteindelijk hier uh, met één punt misschien met de wind uh, weg te gaan. Uiteindelijk 3 juni, 28, 24. En, uh, ja, dat is heel jammer. Maar het zijn, uh, ja, het is een beetje uh, door de gegevenheden zoals ze op dit moment zijn. Waardoor we ja, met uh, de puntjes op de i niet, uh, niet kunnen zetten. We zijn pas gisteren op en, uh, bij ben aangekomen op Schiphol uh, uh -huh. naar Kiev gevlogen. gisteravond nog een uurtje kunnen trainen. Ik uh, ben nog een uurtje kunnen trainen en uh, ja, dan moet je de wedstrijd hebben. En, ja, Oekraïne die zijn al een week bij elkaar, en uh, al een week aan een trainplan in het land gespeeld. Dus ja, die uh, ja, zaten veel beter, beter in de Het is altijd even, uh, even zoeken. Maar het was toch ja. gewoon een uh, paasweekend, meneer Smets? Hadden jullie niet gewoon op, uh, op Goede Vrijdag of Stille Zaterdag alvast kunnen vliegen? Nou ja, ik had het... Uh, heel graag geweest, maar goed, we hebben op dit moment geen financiële middelen voor de bond om ons voegen bij elkaar te krijgen. In principe, ik had graag goede vrijheden bij elkaar gekomen en dat weekend door getraind en een goed wedstrijdje speeld, ja, goede voorbereidingen gehad en dan denk dat je deze wedstrijd ook en anders in de tafel afgesloten. Ja, het zit hem in de details en dus vooral ook in het geld. En dat is helaas bij de topsport wel vaker zo, merken wij de laatste tijd. In ieder geval succes aanstaande zondag tegen Oekraïne. Heeft u daar nog wel vertrouwen in? Ja, ik heb het zeker vertrouwen. Ik denk wel. wel dat we, als we een paar dagen bij elkaar zijn, het beter gaat... dat je net die kleine weer uh, ja, eruit kunt halen en dan... Uh... Ja, dan weet ik zeker dat we die wedstrijd gaan winnen. Oké, okay, succes. Hartelijk dank ook voor de toelichting. Mark, Mark Smets, bondscoach van de, de handballers... die aanstaande zondag in Almere de thuiswedstrijd tegen Oekraïne spelen. Dankjewel. Door de crisis komen huisdieren doodziek aan in asielen... en dat terwijl er bijna geen plek meer voor ze is. De dierenbescherming vond het hoog tijd om in actie te komen. Goedenacht, directeur Frank Dales. Goedenacht. Wat is er precies aan de hand? De dierenbescherming uh, ziet een aantal tendensen. Ten eerste, uh, tegen de zomervakantie aan uh, lopen de asielen sowieso uh, altijd uh, jockeyvol. Maar we zien dat uh, nu al um, de, steeds, uh, de dieren steeds langer in het asiel verblijven. En dat heeft, uh, denken wij, vooral te maken met de economische crisis... omdat uh, mensen wat minder snel een huisdier nemen. Dus de dieren die we al hebben, die blijven daar langer uh, in zitten... En we constateren ook als dierenbescherming dat de dieren die uh, binnenkomen... Uh, veel meer achterstallig onderhoud hebben, zal ik maar zeggen. In de zin van medische zorg uh, niet hebben uh, gekregen of te laat hebben gekregen door hun eigenaar. Maar zoals en u het ook... nu stelt, lijkt het alsof mensen dierenbeulen worden als ze een beetje in crisis komen. Nee, niet bewust dierenbeulen. Maar je moet zich uh, niet vergissen, uh, stel je bent werkloos geworden... Uh, uh, uh, en je komt erachter je huisdier, uh, moet een operatie ondergaan van een paar honderd euro. Uh, dan uh, is dat een behoorlijk dilemma, uh, omdat je het geld er gewoon niet voor uh, uh, hebt. En in toenemende mate ik de dierenbescherming dat uh, op een gegeven moment dan toch afscheid wordt genomen van het dier. Nee, u heeft het uh, probleem nu goed gesteld. Uh, hoe kunnen wij helpen om dit probleem ook op te lossen, wij als normale burgers en mensen? Ja, er zijn een aantal dingen die uh, kunnen gebeuren. Dus ten eerste vindt de dierenbescherming... moet je veel bewuster stilstaan als je een huisdier neemt. Uh, we merken nu als dierenbescherming... dat mensen het toch een beetje als een impulsaankoop zien, uh, een modegril. Maar van een dier kun je niet na zes maanden of na een jaar weer afscheid nemen. Die, die hoort dan de rest van zijn leven bij je te zijn. Ja. Dus dat is het eerste, bewuster een dier uh, aanschaffen... En ten tweede vinden we dat er ook een discussie nu moet gaan komen door een aantal instanties, zoals de overheid, dierenartsen en, en de dierenbescherming, om een goede campagne te voeren um, uh, om mensen bewuster te laten kiezen, maar ook om mensen te helpen die in financiële problemen komen en niet meer. De, kosten, ...de medische kosten van hun huisdier zelf kunnen betalen. Nou, de oproep is gehoord. Dank u wel, Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. U ook bedankt. Al Boshaart, wie kent haar niet? In 2009 werd ze verkozen tot grootste Amsterdammer aller tijden... ...maar toch ontbreekt het nog altijd aan een standbeeld van haar in de Amsterdamse binnenstad. Want waar moest dat ding gaan komen? De maker van het kunstwerk, Peter de Leeuwen, mag het nu eindelijk van de daken schreeuwen? Goedenacht, Peter. Ja, het mag het eindelijk van de daken schreeuwen, dat klopt. Het beeld is gemaakt. Het staat bij de steenhouwer in Hilversum, want die heeft dus de, de stenen bank geleverd. Uh -huh. Want de majoor zit op een bank en dat maakt haar zo leuk en toegankelijk. En niet een beeld wat dan weer op een grote sokkel in de hoogte staat. Dus iedereen kan ernaast gaan zitten. Maar hij, hij blijft niet in Hilversum, neem ik aan. Nee, nee, het komt op de ouderzijds voorburgwal heel toepasselijk tegenover haar woning waar ze gewoond heeft. Ja, in 2007 want, overleed ze dus, hè? Had je zelf een speciale band met de majoor? Nou, in zoverre dat ik wel uit mijn verleden heb ik in uh, de drugsverslaving gewerkt dat de Emilihoeven. Dat was een bijzonder therapeutisch programma voor drugverslaafden voor een jaar. Mm -hmm. En in die tijd was het uh, vrij revolutionair, want zoiets bestond nog niet. En daar kwam dus uh, Major Boschard met prinses Beatrix. Dat was heel bijzonder, want haar belangstelling ging wel degelijk ook naar dit soort zaken... En toen heb ik met haar ook kunnen spreken en uh, nou ja, een boterhammetje gegeten met z'n allen, heel gezellig. En dat was mijn contact met haar en verder heb ik natuurlijk wel een beetje uh, haar gevolgd. En wat misschien toch ook wel belangrijk is, uh, dat het niet alleen maar de vrouw was die met de strijdkreet rondging. Mm -hmm. Maar om maar eens wat te noemen, in de oorlogsjaren ook bijzonder actief is geweest om Joodse kinderen te helpen, eten te geven aan kinderen te huizen. Een hele dappere vrouw. Ze heeft ook die bijzondere Joodse onderscheiding daarvoor gekregen. Dus het was niet zomaar alleen maar de vrouw met de strijdkreet nee. op het Rembrandtsplein. En dus dat... nou, nu gaan we het ook nog eens onderscheiden met uh, dat standbeeld. Want het komt eraan. Op 8 juni had ze jaren geweest. En dan is ja. het mooie terras weer lijkt me. Dus gaan we dat halen om hem dan neer te zetten? Nou, ik hoop het van harte. Ik weet dat het heel lang geduurd heeft. Er was eerst een discussie of het op de oude kerksplein zou komen. Maar dat was toch met iets te veel beelden. Er was te veel van het goede... Maar dit vind ik ook een hele mooie oplossing uh, in het stille deel van de OECS Voorburgwal En ja, dan moet de tijd toch maar ja. komen. En dan kunnen we deze zomer een kijkje gaan nemen. Dankjewel Peter de Leeuw, ja. en uh, veel plezier ja. bij de opening. Dank je wel. Oké, okay, prima. En uh, zo zijn we aan het eind van Nog Steeds Wakker. We hebben toch een beetje tempo gemaakt om nog even een paar dingetjes van de dag op het eind. Zo ja, doodschap. toch eventjes nog aan het einde. Want Nog Steeds Wakker, dat zal ik dan nog even uitleggen, is een programma waarbij we toch terugkijken op de dag die geweest is met mensen die nog steeds wakker zijn. Als u als luisteraar nog steeds wakker bent, en dat bent u waarschijnlijk tussen twee en vier, dan is dat het ideale programma. Maar dan is daar dat schakelpunt. Ja. En dat is toch een beetje lastig. Want we hebben nog een programma hier, ook van Omroep BNL, En dat heet Nu Al Wakker. En dat is voor de mensen die hè, net uit bed komen, die gewoon lekker wakker. Zijn, lekker fris, misschien een ochtenddienstje moeten draaien. En het, dan heb je eigenlijk heb je dan twee verse presentatoren die inderdaad <laughs> net wakker zijn. Maar vandaag zitten we dus met het probleem dat we, dat we een zieke hebben. En dus, Anne. Ik zie er dan al best fris uit. Ja, oh nee je ziet er hartstikke fris uit, maar jij bent nog steeds wakker. Hoe ga je het voor elkaar krijgen om zo meteen nu al wakker te klinken? Ja, dat komt omdat ik aan mijn zijde heb Leon Mastik. die gaan we ja. er doorheen slepen. Hij is uh, aangeschoven. Leon, wat hebben jullie zo meteen nu al wakker? Goedemorgen, heren. Nou, uh, ja, onder andere het uh, nieuwe stadion van Feyenoord. Of komt dat er wel of, of niet. niet, hè? De Kuip, legendarisch stadion. Het, uh, 1937 ik, uh, komt het. Ik hoor aan je accenten dat je iets aan het hart gaat. <laughs> ja, dat klopt helemaal, ja. Ik heb een... Uh... Alles zometeen over de Kuip met Leon en met Anne. Ik ben de volgende week weer. Tot dan. Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de Nacht.